Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In New York is de herdenking aan de gang van de aanslagen van 11 september 2001. De bijeenkomst begon met een kinderkoor, dat het Amerikaanse volkslied zong. Daarna kondigde burgemeester Bloomberg van New York het eerste moment van stilte aan. In remembrance of all those who died in New York in 1993 and 2001 at the Pentagon and in the fields near Shanksville, Pennsylvania, please join in observing our first moment of silence. Ja, er zijn zes momenten van stilte, zo meteen over een minuutje. Ja, om drie over drie is dat om precies te zijn. Dan wordt de inslag van het tweede vliegtuig in de Twin Towers herdacht met een minuut stilte. President Barack Obama die las tijdens de bijeenkomst een religieus gedicht voor. God is our refuge and strength. A very present help in trouble. Therefore we will not fear. Net als bij de vorige herdenkingen zijn er scherpe veiligheidsmaatregelen. Manhattan is hermetisch afgesloten. Op elke straathoek staat politie en tassen worden doorzocht. Bij de herdenking zijn familieleden van de ruim 3000 slachtoffers. De namen van de doden zullen net als voorgaande jaren worden voorgelezen. En ook in de rest van de wereld worden aanslagen herdacht. In Nederland is op dit moment ook een herdenking in de kloosterkerk in Den Haag. En daar is op dit moment Mino Remmers. Mino. Dit is de sopraan Roberta Alexander, die het National Anthem zingt. Dat zal straks gevolgd worden door het Nederlands Volkslied. Dat is voor de Amerikaanse gasten hier in de Kloosterkerk uh, in het Engels even op de achterkant van het programmaboekje gezet. William of Nassau, I am of Dutch Blood. Maar goed, de minuut stilte hebben we al gehad. Straks zal ook premier... Uh, Mark Rutte het woord uh, richten hier tot uh, het verzamelde gezelschap in de kerk. En dan zal er ook een toespraak zijn van de ambassadeur Amerikaanse ambassadeur hier in uh, Nederland. Uh, dat is mevrouw V. levint levin Het is overigens haar laatste officiële daad hier, want ze neemt afscheid als ambassadeur in Nederland. Uh, veel officiële gasten in een volle kloosterkerk, waar veel politie voor de deur staat, bomhonden. Ieder moest zijn paspoort laten zien, kortom de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen. Dit was het Amerikaans volkslied, dan zal nu het Nederlands volkslied klinken. Straks uh, gaan we even luisteren naar de toespraak van Mark Rutte... hier in de Kloosterkerk in Den Haag. Hoor je straks weer Mino Remmers vanuit Den Haag dus. Japan herdenkt vandaag de aardbeving en het tsunami van 11 maart. Op verschillende plaatsen langs de Noordoostkust... zijn bijeenkomsten gehouden om de slachtoffers te herdenken. Om 14 minuten voor drie plaatselijke tijd werd een minuut stilte gehouden.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 AMB Verkeersinformatie. Files bij Utrecht op de A2. Vanuit Den Bosch staat er tussen knop het Everdingen en Nieuwegein 5 kilometer. Vanwege de werkzaamheden daar. Van Utrecht naar Den Bosch is bovendien een ongeluk gebeurd bij de afrit Everdingen. En daarom is er maar één rijstrook open en staat er 3 kilometer file. U kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Ook een korte file op de A13 Den Haag naar Rotterdam. Vanwege bezoekers aan de Ikea tussen knop het Ipenburg en Delft 2 kilometer.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 We beginnen het tweede uur van langs de lijn in Venlo bij VVV-PSV. Ronald van der Geer. Na 33 minuten is het nog altijd 1-0. Het is na 10 minuten gemaakt door Toyfone. Maar het, de wedstrijd valt te vergelijken als het stoeien tussen vader en zoon. VVV wordt in leven gehouden door PSV omdat PSV niet doorbijt. Kans op kans krijgt nu weer een. Ja, nu zit hij er wel in. Dries Mertens voorzet vanaf de rechterkant. Labiat in eerste instantie nog afgeslagen. Maar daar is dan Dries Mertens net iets buiten het gebied. Lage bal buiten bereik van Gentenaar. Ik denk dat het de elfde kans is voor PSV. Ja. om uh, een te maken. Nu zit hij er dan uiteindelijk in. 2-0 na 33 minuten. NAC oh. tegen Feyenoord. was stichtelijk. Het kost Feyenoord veel moeite, terwijl het ook nog met 1-0 achter staat in Breda... om kansen te creëren. Dat lukt eigenlijk maar mondjesmaat. Eén schot gezien van Bakkal. Na een goede combinatie door Bakkal zelf opgezet. Misschien om die reden heeft Koeman tegen Guidetti, de Zweedse spits, gezegd... ga jij maar vast warm lopen, want we gaan je nog nodig hebben. Gaandeweg deze dag. Het is 1-0 voor NAC. Hongbal om de Hollandserie, serie Amsterdam tegen pioniers en die houtkamp. Het staat 6-1, we zitten in de eerste helft van de auguste inning... maar die kan nog een hele tijd duren, want het is ongelooflijk hard gaan regenen. En Hongbal en regen, dat gaat niet samen de uh, zeilen worden nu. Over het veld heen gelegd. Maar dit wordt een heel groot probleem. Want de wedstrijd moet uitgespeeld worden. Net drie punten in de zevende slagbeurt voor LND Amsterdam. Staan met 6-1 voor. Nog maar twee slagbeurten voor de hoofddorpers van Vlaassen Pioniers. Maar ik zei het al, de wedstrijd is gestaakt. En we gaan nog even wachten totdat de zomer doorbreekt. Formule 1 Italië is misschien wel lekker weer. Roland van Dam. Dat zeg ik. 30 graden. Ja. En, uh, ja, het is jammer voor de tifosi, voor de Ferrari fans, maar het is kunststukje van vorig jaar gaat Fernando Alonso niet kunnen herhalen. Sebastian Vettel leidt met 16 seconden voorsprong op Jensen Button. De McLaren-coureur Alonso ligt derde. Daar achter dan Hamilton en Schumacher. En Felipe Massa, die andere Ferrari-coureur, nu op de zesde plaats. We hebben nog elf rondjes te gaan van de 53 hier in de grote prijs van Italië. En we hebben ook nog hockey Amsterdam tegen Den Bosch. Den Bosch tot op voorsprong tegen de landskampioen Gerard. Nou, dat is weer echt getrokken door uh, Amsterdam. Valentin en Verga scoorde in de 15e minuut 2-2. Er zijn nu 22 minuten gespeeld. Het is een aardige wedstrijd tot uh, nu toe. Den bos is sterker uh, dan iedereen dacht. En wat dat betreft uh, genieten we de eerste 20. En ik moet heel snel naar Bas. Dat zou ik maar doen Gerard. Want het is 1-1 bij NAC Feyenoord. Na 36 minuten een hoekschop van Feyenoord. Van Cabral komt op het hoofd van de debutant Otman Bakal. En Bakal kopt de bal binnen langs ten Rouwelaar. Die ziet als hij opkijkt niet alleen dat hij verslagen is, maar dat er ook nog wat verdedigers. En dat is Goudelje blijven liggen in het niet na een botsing. Want de bal op het hoofd van Bakal loopt heel slim van de tweede paal naar de eerste paal. De bal komt langs, hij schampt hem in de verre hoek. Keeper geen schijverkans. Tegelijk maken bij NAC Feyenoord. 1-1. En of het nou snel moet of langzaam, we gaan toch weer terug naar Gerard. Ja, wat ik wou nog even vertellen, dat het natuurlijk wel een kwaliteitsverschil is tussen Amsterdam en Den Bos. Amsterdam met vijf internationals. En dat is op de eerste dag van de competitie. Misschien voor Amsterdam vanmiddag wel een nadeel. Want die jongens die stonden allemaal uh, twee weken geleden nog in München Gladbach. voor het Europese kampioenschap. En Den Bos heeft dat allemaal niet. Den Bos drijft natuurlijk op oude krachten als uh, Rekkers en uh, Matthijs Brouwers. En zij zijn de mannen die Den Bos aanvoeren, die tegen Den Bos zeggen. Amsterdam is wel kampioen, maar we kunnen ze misschien wel hebben. Het is 2-2. En verder volgen we natuurlijk golf de laatste dag van de KLM open. En we zijn met de laatste etappe in de Ronde van Spanje. Check yeah. En McCoy uit 1977 en de Sol Cha Cha en AC Feyenoord. Feyenoord is dus terug via Bakalbas. Ja, dat die goal valt uit een doodspelmoment, uit een hoekschop in dit geval is niet vreemd, want Feyenoord zoals ze zegt heeft moeite om kansen te creëren. Dat lukt eigenlijk maar één keer. We zitten in de 41 ste minuut, dus 1-1. En die ene keer was het Bakal die de kansen hoogst, een hoogste eigen persoon opzette. Via Fernandes de bal terugkreeg en toen eigenlijk maar net naast schoot. Dat zag er aardig uit. Nu Lurling weg voor Nak. Krijgt ruimte om te komen. Lurling, meter of twintig van het doel. En schieten. En de redding van de keeper. Erwin Mulder die de bal nog even loslaat ook. Nadat hij hem recht op zich af ziet komen en hem dan maar pakt. Maar Lurling gaat makkelijk langs twee Feyenoord verdedigers. En mag wel heel makkelijk heel veel meters maken om in de buurt te komen van dat doel van Erwin Mulder. Bakal aan de bal. Balbezit dus weer voor Feyenoord, ik wil de PSV zeggen, dat hoorde u even. El Amadi krijgt de bal vervolgens en uh, brengt hem dan naar Vlaar in de middencirkel. Vlaar met de handen langs het lichaam. Waar kan ik naartoe met de bal? Loopt een paar meter en levert hem dan breed in bij El Amadi. Via Leerdam loopt de aanval van Feyenoord dan verder. Dan gaat de bal diep naar Fernandes, maar die staat inderdaad buitenspel. En zo komt er van deze puzzel van Feyenoord ook weer niet veel terecht. Want Koeman zal tevreden zijn dat er een treffer gemaakt is. Zal het leuk vinden voor Bakal dat hij bij zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord die treffer gemaakt heeft. Maar zal zeer ontevreden zijn over het gegeven dat zijn ploeg er dus niet in slaagt om veel uit te spelen vanmiddag. Drie minuten nog in de eerste helft. 1-1 bij NAC en Feyenoord in Breda. Gaan we meteen door naar VVV tegen PSV. Ronald van der Geer. 2-0. En uh, ja, met uh, duidige dat we zaken zou je zeggen. Die wedstrijd is uh, al dik en dik beslist. Kijken hoeveel PSV er nog gaat maken. Met zijn toyfonen. Maakte de doelpunten tot nu toe. Maar uh, ja, de kansen. Als je die allemaal op moet schrijven. En allemaal op moet noemen. Dan zijn we tot aan de rust nog wel bezig. En dat duurt nog een uh, minuut of vier. PSV is oppermachtig. En VVV kan er helemaal niets tegen inbrengen. Ja, misschien nu eens een keer met een schot van afstand. Een gekraakt schot. Meewes. Dan mag Lins nog een keer schieten. Maar in de handen van Titon. Tweede moment van van VVV na 41 minuten. Dat voor een klein applausje zorgt van het Venloze publiek. Voor het elftal van Glenn de Boek. Dat verder moet toezien dat PSV steeds de vrije man vindt. Dat PSV heel makkelijk kan voetballen. En kan schieten, kan koppen. Nou ja, alles kan doen richting de goal van Gentenaar. Het gaat vaak naast en over. En zo heel af en toe ligt Gentenaar dan nog eens een keer. Een PSV-succesje in de weg. Misschien wel het meest illustratief was een moment van een minuut of tien geleden. Toen Linse aan de arm hing van Wijnaldum. Iedereen zag het. Wijnaldum trok Linse nog een tijdje mee. En uiteindelijk uh, trok hij zich los. Had hij Voordeel gekregen van de Nijhuis. Schoot hij de bal naast. Maar dat zijn de krachtsverhoudingen vanmiddag hier in Venlo. En je ziet nou niet iets in het elftal van VVV dat je zegt: Nou, er komt nog wel herstel aan. PSV, balbezit. Mertens en Lens proberen te combineren. Daar zit de recht tussen. Bal gaat over de zijlijn. Dan mag Pieters ingooien. Metertje of 3-4 over de middenlijn Aan de linkerkant doet dat weer richting Mertens. Die ongrijpbaar is voor zijn directe bewaker Meij, de Italiaan. En nu Pieters wegstuurt aan de linkerkant. Rand op gebied. Lage voorzet. Wordt ingelopen, wordt niet binnengekomen. Geschoten, want Labiat, de man die dan met dat kluts de bal meekrijgt... schiet de bal uiteindelijk op de paal, terwijl Gentenaar al geklopt was. Nou, weer een momentje van de PSV. Ik denk het de twaalfde, dertiende moment inmiddels... voor de goal van Dennis Gentenaar. Twee minuten nog tot aan de rust. Het is slechts 2-0 voor het elftal van Fred Rutte. Ragnar Niemeyer bij de KLM Open. Zit de winnaar al in het clubhuis of loopt hij nog in de baan, denk je? Nee, leader in the course, dat is hij. Simon Dyson staat op hal 18, kan daar gaan putten voor een eagle... Maakt hij die, dan komt hij op een totaalscore na vier dagen spelen van 13 onder par. Maakt hij een beur, komt hij op 12 onder. En dan zou hij twee slagen voorsprong nemen op de heren Rory McElroy, die inmiddels klaar is. 10 onder is geëindigd. David Lind, 10 onder, in Gary Orde schot, die al zo lang bovenin staat hier. In Hilversum ook op min 10. Dat betekent wel dat David Lynn en Gary Orr nog een aantal holes te spelen hebben. Drie in totaal, zometeen 16, 17 en 18. En die weten dan wel de scoren van Simon Dyson als hij gaat eagelen of gaat birdieën. Dan zou er nog een playoff bijvoorbeeld kunnen komen. Het lijkt me sterk dat Lynn of Gary Orr in één keer nog over Dyson heen zal gaan. Joost Luiten staat op een gedeelde zevende plaats op een score van 7 onder par. Heeft het met name op de greens laten liggen. Heeft echt daar de mogelijkheden gecreëerd voor zichzelf om uit te holen. Laat dat een aantal keren achterwegen. Ja, en als dat gebeurt dan uh, maak je dat sprongetje omhoog niet. Robert-Jan Derksen, 6 onder geëindigd, een top 11 klassering. En dat is zijn beste resultaat ooit op de KLM Open. Gaan we weer terug naar Breda-Nak tegen Feyenoord in Evenwicht. Bas tegengeleg. Slotseconde van de eerste helft, Het is 1-1 inderdaad zo even gevaarlijke counter gezien van Nak. Toen Lurling werd weggestuurd aan de rechterkant. Ramstein op snelheid makkelijk klopte. Maar de aansluiting van Schalk met name kwam net te laat. Zo moest Lurling het alleen doen en schoot hij op Mulder. Nu aan de andere kant Elamadi die de bal stijlvol aanneemt in het strafstofgebied van Nak. Er dan eigenlijk weer wordt uitgeduwd door het duo Schilder en Luiks. Maar wel in balbezit blijft. Bal verdwijnt naar de buitenkant. Naar Schaken die nu even opduikt aan de rechterkant van het veld. Nog weinig van hem gezien. Ook van Cabral. De andere buitenspeler van Feyenoord niet en dan dus logischerwijs van de spit Fernandes ook niet. Het komt van Feyenoord dus uh, vooral van andere momenten. Nu wel lang balbezit voor Feyenoord. Ook Ramstein mee laat zich dan de kaas wel erg makkelijk van het brood eten op de rand van het stafsopgebied van NAC. En dan zegt Jack van Hult: het is rust. Applaus omdat er uh, voldoende energie in de wedstrijd zat, dat zeker. En een gelijke stand na 45 minuten in Breda, NAC Feyenoord 1-1 door goals van Schilder en Bakal. Het is ook rust in Venlo. Doelpunten van Toivonen en Mertens. Die spelen allebei bij PSV. Dat is nog een flauwe afspiegeling van het krachtsverschil. PSV leidt daar dus met 2-0. Amsterdam, Den Bos stond op 2-2. Gerard Groot, is daar ook al rust? Nee, het is nog geen rust hier. Nog drie minuten. Maar het is wel een fase in de wedstrijd. Waarin Amsterdam de zaken eens even recht gaat zetten. Want Amsterdam, ik zei het al eerder, het is een kwalitatief betere ploeg dan Bos. Met vijf internationals komt nu op vijf. 2 inmiddels. Don Prins met zijn tweede doelpunt. Hij scoorde ook de 4-2. En even daarvoor was het Christian Timman, 3-2. Dus dat kanonnenvoer dat gaat nu toch zich openbaren hier in het Wagener Stadion. Amsterdam heeft zich weinig aangetrokken van het flitsende begin van Den Bos. Dat moet ik gewoon toegeven. De mannen uit Den Bos speelden uitstekend. Kwamen op een 2-1 voorsprong. Maar achter elkaar werden 2-2, 3-2, 4-2 en 5-2 zojuist. Dat hebben we mee kunnen maken. En we zijn nog niet eens halverwege, nog 2,5 Minuut en dan is het rust. Rust is inmiddels wel in de Jupiler League bij Volendam tegen Cambuur. Ruststand is 1-2. Gaan wij naar het Abel-Lenstra stadion. Daar won Heerenveen vanmiddag met 3-0 van FC Groningen... door de goals van Dost, Assaidi en Jurisic. Ron Jans pakte met zijn ploeg Heerenveen dus de eerste overwinning van het seizoen... en dat tegen zijn voormalige ploeg FC Groningen. Philip Koken kijkt terug met Jans. Waaraan heb je deze overwinning te danken? Nou, ik denk met name aan de, aan de tweede helft. Want, uh, of misschien nog wel meer aan de eerste helft. Want uh, de eerste helft vond ik dat... Uh, in het begin starten wij met een uh, aantal, aantal corners. Uh, de eerste tien minuten. Maar daarna hadden we heel veel moeite om uh, echt druk te krijgen op het spel van, van Groningen. Maar dat weet je. Ze doen de centrale verdedigers heel uh, breed uit elkaar zetten de middenvelders diep weg... dan is het heel moeilijk om, uh, om druk te zetten. Dus het, het balbezitten en het initiatief lag wat meer bij, uh, bij, bij Groningen. En daar hadden wij wel moeite mee. Qua kansen was het ongeveer gelijk. En dan kom je vlak voor rust kom je op één. Maar aan de rust hebben we gezegd en we hadden van tevoren ook gezegd... gaan wij nou eh, ons afhankelijk maken van Groningen... of gaan wij uit van onze eigen krachten? Ik vind dat we dat de tweede helft veel beter hebben gedaan. Ja, die eerste helft was bijna niet om door te komen. Het ging maar in die eerste versnelling. Nou, het, de eerste versnelling, maar ik, ik, vond, ja, ik vond het, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het tempo was veel te traag en uh, ja, wij wilden gewoon kort zitten op het, op het middenveld. En als je druk uh, naar voren gaat zetten, dan zijn we uh, de laatste weken zijn we daar al uh, ja, aardig in de val gelopen. We hadden niet van niks uh, de meeste goals uh, tegen. Dus uh, we wilden op het middenveld uh, de bal veroveren of, uh, of achterin en dan snel eruit komen. Alleen dan moet je wel uh, meer, uh, meer initiatief nemen. En ik vond dat we in balbezit, ja, dat we het middenveld, daar zat geen enkele diepte in. En uh, het moest eigenlijk uh, steeds komen van, uh, van wat lange ballen en uh, ja, dat. Ter rust hebben we dat uh, omgezet. Had je wel het idee dat er vandaag ook een, een hakbel uh, klaar zou liggen... als het mis mocht gaan? Ja, we vinden we dus voor een vraag. Uh, nee. Nee, nee. nee, nee vind ik echt, uh, ja. nou, Misschien ben jij hier gekomen van... Uh, hey, misschien gaan ze nou de hakbel gebruiken. Ik denk dat je mijn hoofd gebruikt, maar uh, dat gevoel had ik uh, zeker niet. Het is wel zo dat uh, ja, we, we hebben een voorseizoen niet zo goed gepresteerd... en uh, we kwamen heel moeizaam uit, uh, uit de startblokken. Maar ik heb nog niet het gevoel dat, het, uh, al, uh, dat, dat de guillotine boven mijn hoofd hangt. Hoor. En uh, ja, dat willen we ook graag voorkomen. Zei dus Ron Jans over Herenveen, Groningen. We gaan de sport weer even verlaten, zoals eerder deze middag ook. Tien jaar 9-11. En op dit moment worden de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Niet alleen in New York, ook in Den Haag, in de Kloosterkerk. Verslaggever Mino Remmers is in Den Haag. Mino. Ja, op dit moment neemt premier Mark Rutte het woord in de Kloosterkerk. Zijn toespraak zal in het Engels zijn uiteraard... omdat er veel gasten uit de Verenigde Staten aanwezig zijn... Um laten we even meeluisteren naar de premier. Called her parents from her office on the ninety-third floor of the South Tower of the World Trade Center. She told them that a the plane had crashed into the North Tower. But I'm okay, she added. That phone call was the last time Ingeborg spoke to her parents. A few minutes later, the second plane hit the South Tower. We all still remember where we were when we saw those horrifying images. At first there was a feeling of irrational hope, as if we were watching something that wasn't really happening. But all too soon we faced the harsh reality. The plumes of smoke over Manhattan The wailing of the sirens, the panic in the city streets and finally, the apocalyptic sight of the Twin Towers collapsing. The whole world was watching. Ingeborg Laribie was only 42 when she died. Born in New York, of Dutch parents, she felt at home all over the world. Native of the Netherlands. Citizen of everywhere was how the New York Times described her After years of travel she had made Manhattan her home That was where she achieved her professional ambitions That was the base From which she stayed in touch with friends all over the world That was where she enjoyed everything life and New York had to offer Which was a great deal Today, ten years later, we remember Ingeborg Laribi and all the other people who were taken from us that day. Today we think back to that dark day when the unthinkable happened, when almost 3,000 people from more than 90 countries lost their lives in a series of cowardly terrorist attacks. And today, with all our heart, we reach out again to the families and friends of the victims. As we did 10 years ago when we mourned with those who lost someone they loved at Ground Zero, in the Pentagon, or in rural Pennsylvania. Because 9-11 was not only an attack on New York and on the United States, it struck at the heart of the entire world. For me, personally, New York feels like a second home. I felt this way ever since I first visited the city in 1989. New York immediately won my heart, got under my skin even. I can't say exactly why. There's no one reason. It's the combination of dynamism and creativity that gives the city such exceptional energy. Dit is dus premier Rutte in de Kloosterkerk waar uh, om drie uur precies de herdenking is begonnen. Waar er een minuut stilte te horen was. En we krijgen straks nog een toespraak van de scheidend ambassadeur van de Verenigde Staten hier in Nederland. V. Hertog Levin die hier een toespraak zal houden. Mark Rutte, de premier, memoreerde Ingeborg Laribi, 42 jaar, werkte en woonde in New York. Belde nog naar huis dat een vliegtuig de toren was binnengevlogen. Het was haar laatste telefoontje. Daar begon de premier mee tijdens deze herdenking in de kloosterkerk. Die kerk die ook een beetje veranderd is in een fort met dranghekken, bomhonden en heel veel politieauto's hier op het lange voorhout. Het is het beeld wat we ook op andere plekken in Den Haag zijn gaan zien bij officiële gebouwen, allemaal na 9-11. Deze herdenking duurt nog tot ongeveer vier uur. Maino Remmers vanuit Den Haag, later meer in deze uitzending. We maken weer plaats voor de motoren, autosport, de Formule 1 van Italië, Ronald van Dam. Ja, wij zijn snel gegaan in Monza, maar dat wil je als je weet dat bijvoorbeeld Fernando Alonso ruim 342 km per uur op dit uh, circuit uh, rondscheurt. Zo snel gaat het dus. En de snelste man van allemaal was Sebastian Vettel. Ze hadden gedacht een kansje tegen hem te hebben. Want hij zou in de kwalificatie met de lagere versnellingsbakratios gereden hebben. Dus wat minder rechterlijnsnelheid op die lange rechterstukken van Monza. Maar niks was minder waar. Vettel was gewoon de beste. Met een ruime voorsprong won hij de grote prijs van Italië voor Jensen Button. Die Fernando Alonso nog aftroefde voor de tweede plaats op het podium. Alonso derde, Hamilton. Hij werd vierde. Michael Schumacher kwam als vijfde over de finish. En Schumacher die werd nog twee keer door Ross Brons. zijn eigen teambaas... op de de vingers getikt. Zo van jongen. Pas op met dat heen en weer gaan over de baan. En dat was allemaal natuurlijk in die gevechten met Lewis Hamilton. Grappig om dat ook eens te horen. Dan Massa op de zesde plaats. Jaime Alguersuari met de Toro Rosso zevende. Die Resta werd achtste. Senna goed gedaan. De vervanger van Nick Heidveld nu al voor de tweede race bij Renault negende. En Buemi maakte de top tien vol. Maar vet al met zijn achttiende uit zijn carrière en zijn achtste alweer dit seizoen. En de laatste coureur die in één seizoen acht races of meer won, dat was Michael Schumacher in 2004. Toen won hij de 13. Schumacher die deze Grand Prix Vijf keer won. Vettel heeft hem nu twee keer op zijn naam geschreven. En is in het kampioenschap inmiddels echt voorstelig leider. Dat was hij al, maar zijn voorstelig is uitgegroeid naar 112 punten. Hij heeft inmiddels 284. Alonso heeft er nu onder 72. Die staat tweede. Button is naar de derde plaats gestegen. Webber, door zijn uitvalbeurt hier, twee plaatsjes gezakt. Die staat nu vierde met 167 punten. Evenveel als Jensen Button. En Hamilton op de vijfde plaats met 158. Maar zoals... Mark Webber, de teamgenoot van Sebastian Vettel, al zei na zijn uitvalbeurt van... ja, wij kunnen eigenlijk met z'n allen nu ons gaan concentreren op de tweede plaats. Want uh, het is wel duidelijk, Sebastian Vettel gaat dit jaar wereldkampioen worden. Er zijn nog zes races. De volgende Grand Prix is over twee weken. Dan gaan we verder en doen we door op het circuit van Singapore. En gewoon weer om twee uur middags, dus lekker langs de lijn. Ik van ons even wat informatie over het WK Rugby. Begonnen van de week in uh, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. De titelverdediger begon in zijn eerste wedstrijd met een benauwde zegen. Ze wonnen wel met 17-16 in Wellington in groep D. Ze waren net te sterk met 17-16 voor Wales. Verder waren er overwinningen voor Australië en Ierland in C. De Australiërs versloegen Italië op overtuigende wijze 32-6. En de Ieren wonnen van de Verenigde Staten 22-10. Rachel Klamer is al 16e geëindigd bij de slotreis... van het wereldkampioenschap Triathlon in Peking. Ze volbrachte 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen... en 10 kilometer lopen in 2 uur, 1 minuut en 13 seconden. Helen Jenkins, die komt uit Groot-Brittannië... liet zich kronen tot wereldkampioen. Het is uh, rust bij de voetbalwedstrijden NAC Feyenoord... waar het 1-1 staat en VVV PSV waar het 0-2 staat. En afgelopen is het reeds Heerenveen Groningen 3-0. Radio 1, het NOS-journaal. Bijna half vier de hoofdpunten met Mark Visser. In New York is de herdenking aan de gang van de aanslagen van 11 september. Burgemeester Bloomberg was de eerste spreker, gevolgd door president Obama die een religieus gedicht voorlas. Daarna begon het voorlezen van de namen van de bijna 3000 slachtoffers van de aanslagen door Al Qaeda als bij vorige herdenkingen zijn er scherpe veiligheidsmaatregelen. Manhattan is hermetisch afgesloten. Op elke straathoek staat politie en tassen worden doorzocht. In Nederland wordt 9-11 herdacht in de Kloosterkerk in Den Haag. U kon het zojuist horen. Premier Rutte heeft daar een toespraak gehouden. En hij stond stil onder meer bij het enige Nederlandse slachtoffer van de aanslagen, Ingeborg Laribi.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 Gisteravond werd er al gezocht en vanochtend is de zoektocht hervat met crossmotoren, speurhonden en een peloton van de mobiele eenheid. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMB Verkeersinformatie: Files bij Utrecht op de A2 vanuit Den Bos staat er tussen Knop het Everdingen en Nieuwegein 4 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden. Op de rijbaan vanuit Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. En daarom tussen knoppet Everdingen en de afrit Everdingen 4 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Dat gaat tot een uur of vijf duren volgens Rijkswaterstaat. Dus het is verstandig om voorlopig via Gorkum om te rijden. Over de A27 en de A15. Verder wat druk op de A9. Ook maar naar Amstelveen. Bij knoppet Raasdorp 3 kilometer. En het staat vast bij Ikea Delft op de A13. Vanuit Den Haag tussen knoppet Iepenburg en Delft 2 kilometer. De afrit Delft is dicht. Oké, NOS Radio langs de, lijn. de slotdag van de KLM Open in Hilversum, Ragt naar De Nederlanders zijn binnen en louter goed nieuws of toch wat wisselend? Nou, als ik naar buiten kijk, is het sowieso goed nieuws als je binnen bent, want het is uh, losgebarst. Het regent uh, werkelijk keihard. En dat met nog maar een paar flights in de baan. Het is. Uh... Laat ik even beginnen bij de Nederlanders, want daar had je het over. Joost Luiten laat maar weer eens een uitstekende kans liggen om te putten voor een birdie. Dat doet hij op hal 18. Waar iedereen op dat moment de paraplu's al heeft opgestoken. En dat is toch het verhaal van het toernooi voor Luiten. Hij eindigt op zeven slagen onder par. Maar creëert zichzelf echt de mogelijkheden om lager te gaan. En dan doet hij hier echt mee voor de overwinning. Dus zit hij steeds in de subtop van het klassement. En slaagt hij er net niet in om die stap echt omhoog te maken, zonder voor Joost. Joost Luiten speelde vandaag in het oranje. Zijn vader ook in dezelfde oranje polo. Heel veel supporters van Joost Luiten. Aan het einde van de rit heeft hij de kans gecreëerd. Maar zijn birdies op de greens laten liggen. Robert-Jan Derksen, zes onder par. Ze staan allebei rond de top tien. Momenteel zevende Luiten, elfde Robert-Jan Derksen. En ook een eervolle vermelding nog voor Robin Kind. Hij zal de amateur Beker krijgen met een score van vier slagen onder par voor het toernooi. Na vier dagen spelen. En dat is een hele knappe prestatie. De leader in de clubhouse, daar hebben we hem. Simon Dyson zit op het scherm te kijken naar wat zijn collega's in de baan aan het doen zijn. Dyson geëindigd met een birdie, geen eagle voor hem. Een totaal van 12 slagen onder de baan. Hij is binnen en wie er nog in de baan zijn, dat zijn David Lynn, de winnaar van 2004. Toen het toernooi wat minder voorstelde, eigenlijk de slechte, wat arme jaren van het KLM Open. Zoals het tenminste tegenwoordig weer heet. En ook nog in de baan, ze staan allebei op hal 17, Gary Orr. McElroy, min 10. David Lynn, min 10. Gary Or, min 10. McElroy is binnen. Simon Dyson op min 12 ook. En Lynn en Gary Orr kunnen dus ook de leider in de wedstrijd bedreigen. En de Nederlanders hebben een goed toernooi, Dirkse en Luiten... maar net niet goed genoeg om hier te winnen. Net afgelopen in de Serie A is de wedstrijd tussen Juventus en Parmaat. Het is daar 4-1 geworden. De nieuwe aandacht El Giro Elia heeft nog geen speelminuten gemaakt... voor de ploeg uit Turijn. Wij wachten op de tweede helft van de voetbalwedstrijden. Beetje muziek. Benny Kravitz stand. Gaan naar Nak en Feyenoord zijn begonnen aan de tweede helft was. Het duurde 18 seconden of toen was Feyenoord erin geslaagd in deze tweede helft om een kans te creëren. Fernandez weggestuurd door Vlaar vanaf de aftrap af, maar hij schiet uit een zeer moeilijke hoek de bal wat onstuimig langs het doel van Jelle en Raoulaar. Inmiddels staat de klok in de tweede helft op 35 seconden, maar zo heeft Feyenoord even laten zien dat het weet hoe het moet. Ik heb dat eerder gezegd in de eerste helft, kansen uitspelen was iets te veel gevraagd. De tegenstander was er ook niet heel goed in trouwens. Wat goed was het voetbal allemaal niet, maar leuk en energiek wel. 1-1 de stand en een doeltrap nu voor ten Rouwelaar. Die gaat zoeken naar, ja, naar wie eigenlijk? Kolk kop door. Dat doet hij heel aardig. Komt de bal bij Schalk terecht. Die geeft hem terug aan Kolk. Die eh, krijgt wat ruimte om te lopen. Heeft aan de buitenkant gezien dat ook Goedelje komt, maar dan is de paas niet goed. Zet Klaas hier bovendien zijn lichaam keurig tussen bal en tegenstander. En zo weet Goedelje dat er helemaal geen kans meer is om in de buurt van die bal te komen. Die rolt over de achterlijn. En de keeper van Feyenoord, Erwin Mulder, mag een doeltrap gaan nemen. Maar de tweede helft begint dus in ieder geval wel weer met momentjes aan beide kanten. 46 minuten en een handvol seconden gespeeld als Mulder kijkt. En ziet dat er toch wel vrij veel van nak nu op de helft van Feyenoord komen. Vijf om precies te zijn om daar het uitverdedigen onmogelijk te maken. Dan moet de keeper bijna met een lange bal komen. Hij doet het kort naar Vlaar, krijgt de bal terug. En inderdaad komt er nu een lange trap van Mulder in de richting van wie? Cabral, aanname is goed met tegenstander Gorter is zijn rug. De van de middenlijn. Dan de bal even op de eigen helft teruggeschoven naar Klaasie. Klaasie, Vlaar. En dan de linkerkant waar Ramstein aan speelbaar is. Kan Feyenoord in ieder geval wat wezens maken. Maar Vlaar paas naar Bakal die daar niet op rekende De onderschepping van Gillen ze moet paasen. Maar doet dat ook niet omdat het te lang duurt. En de bal niet in de buurt komt van Schalk. Maar door Feyenoord weer wordt opgepikt. En dan heeft Nak de kans laten gaan. We gaan naar Ronald. Wat gebeurt er in Venlo bij VVV PSV? Nou, drie minuten naar rust maakt VVV een doelpunt. En is het Ferry de recht voor gekomen. centrale verdediger. Die alle verdedigers van PSV aftroep bij een vrije trap. Die vanaf de rechterkant genomen wordt door Barry McQuire. op gebied, daar ligt die bal. Bal komt hoog voor. En dan is daar Ferry de recht. Boven alles en iedereen uit. Titon blijft op zijn lijn staan. En daardoor is het voor de recht een koud kunstje. Om uiteindelijk VVV terug te schieten in de wedstrijd. Maar ja, qua stand. Want we moeten we eerst nog maar eens kijken in de tweede helft. Of de verhoudingen ook daadwerkelijk gaan veranderen. Na deze goal van VVV. Maar het is wonderlijk te noemen. Dat de Venloze ploeg zo vlak naar rust en ook val in staat is om een doelpunt te maken. Terwijl het in de eerste helft helemaal niet in de buurt van Titon is geweest. Twee wijzigingen. Want de trouw werd genomen door McQuire. Hij is een van de invallers. Aan VVV zijde. De andere is Michael Timicela. Die speelt nu rechtsachter in plaats van mij. En uh, links is er niet meer bij. Hij is dus vervangen door al eerder genoemde McQuier. Bij PSV geen wijzigingen. En PSV zal nu ongetwijfeld op jacht gaan naar de derde goal. Nu even niet. Want Matthijs maakt een overtreding op Timicela. En dus een vrije trap voor VVV. Matthijs maakte net het tweede doelpunt. Daarmee schiet hij zich in uh, zijn eerste halve seizoen bij PSV. Al direct uh, geschiedenisboeken in. Want hij uh, scoort nu voor uh, de vijfde op voor. Volgende speeldag. En daar waren bij PSV tot nu toe alleen Kessman en Van der in ingeslaagd. Kessman een flink aantal jaren geleden. En Van der Kuil in het jaar 61-62. Hij kan nog meer records gaan breken. Maar dan zal hij nog wel wat meer doepen te moeten gaan maken. PSV heeft het balbezit met Marcelo. Centrale verdediger dus. De Rijk op de bank. Bal gaat naar de rechterkant. Daar is Labiat. Halverwege de helft van de Venloze ploeg. Labiat komt naar binnen. Geeft dan een bal buitenkant. Richting Toivonen gaat over de zweet heen. En Timisela kan dan uitverdedigen. Doet dat richting uh, Moussa, de man die uh, drie doelpunten maakte de totale productie van VVV tot nu toe verzorgde. De recht staat nu ook op dat lijstje. En van die Moussa moet men het toch hebben. Want als VVV dan al een keer gevaarlijk is geweest in de eerste helft... dan was dat bij een actie van Moussa die uiteindelijk de bal naschoot. Waar breed leggen, na een goede individuele actie... waarmee die Pieters afschudden, breed leggen beter was geweest. Maar als je goed naar Moussa kijkt, dan is hij wel snel... is hij goed aan de bal, maar kijkt hij toch vooral naar zijn voeten... en wat minder naar medespelers. VVV probeert op te bouwen. Nou, eens kijken hoe PSV omgaat met deze goal. Hoe VVV omgaat met deze goal. En waar we eigenlijk een beetje op hopen is dat het toch nog een wedstrijd wordt. Na 50 minuten gaat hier Strootman, Strootman... ...op de rand van het schatstopgebied wil hij dan uiteindelijk schieten... ...als hij 30 meter heeft afgelegd, maar dat schot wordt geblokt. Het is 2-1, nog altijd wel in het voordeel van BSV. Rustanden bij het Mannenhok. JGC tegen Bloemendaal 3-3. Oranje-Zwart. Gaweide 0-1. laren Rotterdam 0-0. SCRC tegen Pinoké 0-1. En Kampong tegen Hurley 1-3. En Amsterdam-Den Bos begon ze overeen met die voorsprong voor Den Bos. Maar Amsterdam stelde orde op zaken. Lijkt bij de rust met 5-2. Geert de Groot. Orde op zaken en hoe. Ook na de rust, uh, middels vijf uh, minuten, zes minuten gespeeld, zet Amsterdam veel druk op het uh, doel van den Bos. En het uh, lijkt het uh, of de spelers die twee weken geleden meededen aan het Europese kampioenschap. Dat die gewoon niet uh, minder spelen. Ronald van der Geer, doelpunt bij jou. Het is 2-2. 50 minuten. Nou, de wonderen bestaan dan toch nog. En het is die debutant, Houssin Raufour, die de bal krijgt op de rand van het Schafschopgebied. Het zit niet helemaal goed bij PSV, verdedigend. Hij krijgt de bal, hij kijkt, hij zoekt, komt aan op de rand van het Schafschopgebied. En met binnenkant rechts, in de verre hoek, voorbij Titon. Een prachtig doelpunt van die 19-jarige Nigeriaan. En zo, uh, ja, ik heb het al gezegd, een wonder dus. Maar zo wordt het wel een echte wedstrijd. Want PSV heeft echt uh, nou twintig kansen gehad in de eerste helft. Er twee verzilverd. En nu is VVV gewoon terug in het duel. Na 51 minuten, 2-2. Zo, we gaan de rust zoeken bij Gerard de Groot. Ja, de rust is hier zeker aanwezig. Want Amsterdam uh, leidt met 5-2. Den Bosch uh, inspireert zich niet aan uh, VVV kennelijk. Uh, want ze hebben ook in die tweede helft uh, niet meer laten zien wat ze in het eerste kwartier van deze wedstrijd lieten zien. Aanvallend, fris en frank aanvallend hockey. En dat leverde doelpunten op, twee doelpunten op. Maar Amsterdam zette de zaken goed op een rij. Met name door de vijf internationals. Ik zei het al, het is verwonderlijk dat ze twee weken... kort twee weken na de finale van het Europees kampioenschap... die Klaas Vermeulen, Take Takema, Valentin Verga... en vooral Floris Evers en Billy Bakker... dat ze zoveel energie aan de dag leggen. Dat ze gewoon willen laten zien dat zij de beste zijn. Dat Amsterdam hier de beste is. Vorig jaar al met het landskampioenschap en ze willen dit jaar niet anders natuurlijk. Amsterdam leidt ruim en is in de aanval en gaat er nu 6-2 van maken via Floris Evers. En ik zei het al, hij is uh, gemotiveerd, hij is getergd. Hij wil laten zien dat Amsterdam gewoon voor het tweede jaar de beste is. Er moet nog een heel seizoen worden gespeeld maar in deze beginfase is de international uh, van het uh, Nederlands team uh, Floris Evers de man die voor 6-2 zorgt tegen dat arme, arme Den Bosch. En wij gaan naar Venlo, Ronald van der Geer. Het is 3-2 voor VVV en wat een goal van Lucina, de verdediger. Fantastisch allemaal. zoals Klaus Fischer dat deed in zijn beste dagen. Als Spits van Schalke 04 en Valroep Sia, een voorzet vanaf de rechterkant. Een corner vanaf de rechterkant, die kort genomen wordt. Uiteindelijk wordt die voorzet gegeven, maar hij staat in de buurt van de penalty-stip. En hij neemt hem in één keer en hij schiet hem kei en keihard voorbij de titel. En zo is die wedstrijd geheel in het voordeel van VVV gekeerd. Waarin de eerste helft toch echt geen spoor van leek. Het leek er nog op dat VVV als kanonnenvoer zou gaan dienen deze middag. Maar wat de ploeg van Glenn de Boek hier laat zien in... Nou, het is de acht minuten naar rust. Dat is werkelijk wonderbaarlijk. Drie doelpunten maken in deze wedstrijd. En de een nog mooier dan de ander dat je kunt twijfelen of die van Novoar mooier is. Of die van Yoshida. Ik kies nu toch voor die van de verdediger. Omdat dat zo'n halve omhaal is. Met alle risico genomen. Fantastisch doelpunt. Maar wat heeft die Glenn de Boek dan toch allemaal verteld in de rust? Heeft hij ze een straf voorgehouden? Moesten ze wellicht de straat eraan vegen hier? Als ze niet goed zouden presteren. Maar VVV is ontketend. Je ziet bijvoorbeeld net bij Robert Cullen. Die heeft in de eerste helft geen bal goed geraakt. Maar net twee, drie kapbewegingen zet hij twee, drie man ook op het verkeerde been. En uiteindelijk geeft hij een voorstel. Waar Pieters totaal in paniek. In een communicatiestoornis. Met de Titon de bal over de achterlijn trapt. Uit die corner die kort genomen wordt. En uiteindelijk dacht ik door McQuire werd voorgezet. Die uit die corner wordt dus de 3-2 gemaakt. Nou, een echte wedstrijd, daar zag het toch niet meer naar uit. Maar dat is het nu wel geworden. En hoe gaat PSV met deze tegenslag om? En in hoeverre kun je bijvoorbeeld bij het weggeven van die corner nog altijd spreken van. Titon, een beetje communicatieproblemen met Pieters. Daar was in de eerste helft ook al twee keer sprake van. En hoe goed heeft Fred Rutten het nou gedaan om Isaksson en ook van van die plek af te halen, wat in elk geval zijn paal boven water staat, is dat PSV zich terug moet vechten in deze wedstrijd. Overtreding gemaakt door Molhoek op um, Lens. En dat gebeurt een meter of 4-5 buiten het strafschroepgebied van VVV. Net niet helemaal recht voor de goal, iets naar de rechterkant. Maar dat geeft de PSV wel de gelegenheid om een vrije trap te nemen. En daar zijn wat specialisten in huis om een, met een goede trap die bal eventueel langs Gentenaar te krijgen. Marcelo is even aan de kant geweest om zich te laten behandelen. En er vindt nu topoverleg plaats tussen Toyfone, tussen Mertens natuurlijk. Hij staat erbij en Strootman. En dan staat er als vierde man nog Labiat achter die in de eerste helft wel een vrije trap mocht nemen. Bij een 0 voorsprong, de bal toen hoog overschoot. En nu even op zijn beurt moet wachten. Wordt het het linkerbeen of het rechterbeen? Uh, Strootman en Nettens. Ze staan er allebei achter. De muur staat op 9 meter. Daar staat Toyfoon in. Het wordt Mertens. die schiet de bal in de muur. Krijgt dan nog een kans. Gaat op zoek naar zijn linkerbeen. Gaat dan ook vooral op zoek naar de linkerkant van het veld. Kapt en draait. Vindt dan uh, uiteindelijk zijn meerdere in uh, Macquarie. En dan maakt Mertens een overtreding op Macquarie. En krijgt hij de eerste gele kaart voor PSV van uh, deze wedstrijd. Waar aan de andere kant Kullen. En Linssen al op de bond zijn gegaan. Nou, het wordt een onverwacht leuke middag in Venlo. Want daar is daar waar PSV bij rust met 2-0 voor staat en er niets aan de hand is. Heeft VVV in 8 minuten drie goals gemaakt. En staat er met 3-2 voor. En wat een goal van Yoshida gaat dat zien vanavond om 7 uur op Nederland 1. En na Honda dus weer een Japanse groeibriljant daar voor VVV. Nak Feyenoord dan. Een wedstrijd met spanning. Bas Geluk. Koeners had de bal voor Nak. Het is 1-1 in de minuut na rust. Die geeft de bal aan Gilles. Die kijkt en ziet dat er voorin weinig beweging is. En dus kiest voor de weg terug naar Schilder. En nu zelfs naar Bottingin. We hebben niet echt grote kansen gezien. Een paar schoten. Kolk probeerde het een keer voor Nak. En wat momenten rondom het doel van Terrouelaar Met een aardig schot van Cabral aan de andere kant. En nu dus Nak met veel mensen op de helft van Feyenoord. Voorzet komt daar eens Lurling. En de bal net naast onder druk nog van Leerdam. Die goed meeloopt en het gat... Waarin Lurling wel opduikt, Probeert zo klein mogelijk te houden. En dat doet hij uiteindelijk dan net voldoende. De bal komt eigenlijk bij de tweede paal. Precies daar waar Lurling staat. Maar hij kan hem onder druk dus van de Leerdam net niet de juiste richting meegeven. Feyenoord is toch wat in de war. En even geschrokken. Wat levert de bal nu wel heel snel. Heel makkelijk bij de tegenstander in. Schalk weggestuurd. Aan de linkerkant van het veld. Hij is snel. Deze kleine jonge spits. Van de NAC. 19 jaar oud pas. En hoewel hij talent heeft en makkelijk scoort. En al der Bomber is gaan heten hier in Breda. Kan je toch niet van hem verwachten dat hij zomaar Amola doet vergeten. Dat zou bij NAC toch de voorkeur verdienen dat naast het aantrekken van Lasnik er ook nog een spit zou komen. Dat wil men ook graag. Maar ja, geld is er eigenlijk niet. Bakal wil naar de bal. Komt er niet bij. Maakt dan een overtreding en wordt teruggefloten. Krijgt hij daarvan van Hulten nog een gele kaart voor ook. Hij biedt verontschuldigingen aan. Het slachtoffer is Botteguin. Dat is meestal de dader trouwens. Maar dit keer het slachtoffer wordt voor overeind geholpen door zijn ploeggenoten. De scheidsrechter laat het bij een vrij schop na 57 minuten. En die vrij schop gaat dan genomen worden door Luiks. Alverwege de Breda's helft. Er is echt geen pijl op te trekken en geen zinnig woord over te zeggen welke kant deze wedstrijd op gaat. Ze proberen dat allebei. Ze willen allebei ook. Ze storten allebei vol overgave in de wedstrijd. Er zit nog altijd veel energie in. Goed voetbal is er altijd nog te weinig te zien. Maar het kan wel alle kanten op. Bakal nu aan de bal. Aangespeeld door Klaas. Hij geeft hem aardig mee naar Fernandes aan de linkerkant van het veld. Zelf glijdt Bakal dan weg. Fernandes wurmt zich dan langs Luix en gaat naar de grond in het strafschopgebied. Wil een strafschop, maar die krijgt hij niet. Van Hulte wordt belaagd nu door Feyenoorders. Van wie Bakal de hoofdrol speelt. Maar Van Hulte is niet te vermurwen. Koeman is woest. Maar de strafschop voor Feyenoord komt er niet. 1-1 in Breda. En ook hier dus een hectische middag. Amsterdam-Pioniers wou ik al zeggen. Amsterdam gaat honkbalkampioen van Nederland worden en niet, maar moet het wel droog worden. Ja, en dat uh, wordt het niet. En je weet, uh, regen en honkbal, dat gaat niet samen. En een groot probleem is dat uh, het is nog steeds uh, uh, regenachtig is. Maar dan zou je zeggen, nou dan speel je morgenavond de wedstrijd uit. Maar dat kan weer niet, omdat Robert Eenhoorn, de technisch directeur van de bond, heeft gezegd: Ja, maandagavond is de avond dat uh, internationals moeten trainen. Dus nu is er een uh, groot probleem. Het is afwachten. Uh, de scheidsrechters doen er alles aan om deze wedstrijd door te laten uh, spelen. Maar als ik naar het veld kijk, uh, dan moet je echt uh, zwemvliezen met spikes eronder aan gaan doen. En een uh, snorkel op aan Want het is echt heel slecht. Nu gaan de zeilen ervan af. Maar uh, als ik daar dan kijk, zie ik één groot modder- en waterballet... Het greffel is doorweekt. Uh, het zou mij verbazen als je hier nog kunt hongballen. Maar, zoals gezegd, men zal er alles aan doen om deze wedstrijd toch vandaag uit te spelen. Beetje prikken en die heb je hem bij. Yes, je Ik heb hem bij me, prikken. Tom. Ik deze. Oké. Okay. VVV, PSV dan weer. Wat een wedstrijd. Ronald van der Geer. Ja, dat, dat zat er nog helemaal niet in. Na een uur spelen kijkt nog eens naar het scorebord. En het is echt zo. VVV 3, PSV 2. En als ik dan nog naar mijn lijstje kijk uit de eerste helft... en ik zie wie er allemaal op goal hebben geschoten... die er hebben mogen koppen voor PSV... en hoe vaak Gentenaar een PSV-succesje in de weg heeft gelegen... en je ziet dan één VVV-moment daar tegenover... dan denk je, ja, dat gaat in de tweede helft een wolk over worden. Maar misschien is dat ook wel het probleem van PSV... dat de jongens daar de trap af kwamen hier in Venlo... met het idee van, joh, dat wordt een heerlijke middag... we staan al 2-0 voor, we zijn heer en meester... we gaan lekker het gas terugnemen... we richten ons een beetje op de Europese week... en het komt wel goed. Nou, het komt dus niet goed... Want in acht minuten keerde PSV of verkeerde VVV de achterstand van uh, 2-0 om. In een 3-2 voorsprong. En de ene goal nog mooier dan de ander. Tran heeft het net ook al even gezegd. Maar kijk vanavond naar die goal van Yoshida. Dus, uh, we gaan eerst even naar Bas Feyenoord scoort en Feyenoord uh, scoort via Karim El Amadi na een uur. Het is bij NAC Feyenoord 1-2. En eigenlijk verwacht niemand dat hij uh, gaat schieten El Amadi. En al zeker Jelle en Rauwala niet. Maar hij doet het wel van zeker 20 meter af. Een bal die helemaal niet zo hard is, maar zo secuur in de hoek langs Terouwala verdwijnt. Dat de keeper het antwoord schuldig moet blijven. Er Zit nog een vervelende stuit in ook. En juist ook in de fase waarin Feyenoord wat sterker wordt, wat gevaarlijker en dreigender. Slaat het dan via El Amadi onmiddellijk toe. Hij was El Amadi vooral opgevallen door balverlies en slechte pasing eigenlijk. Koeman heeft zich daar duidelijk veel aan gestoord. Maar nu is het raak. El Amadi zet Feyenoord op voorsprong in Breda. En op de achtergrond van deze goal krijgen we dan ook nog de entree van Guidetti. Die in het elftal gekomen is voor Fernandes. Het zal hem bevallen dat Feyenoord vandaag speelt in de lichtblauw. De kleuren ook van Manchester City, van wie Feyenoord omhuurt. Dat maakt de overgang gevoelsmatig een klein beetje minder groot. Nog even over die penalty, zo even. Die Feyenoord dus niet kreeg. Het was er gegarandeerd wel één. van Hulten zit mis. Nadat de hand van Luuk secondenlang op de schouder ligt van Fernandes. Fernandes naar de grond. Maar Van Hulten wil de bal niet op de stip leggen. Laten we het dan zo zeggen: Feyenoord haalt via Elamadi zijn gram en staat dus na een uur toch voor in Breda. 1-2. We gaan van Breda weer terug naar Venlo. Want daar schijnt ook het een en ander te gebeuren vanmiddag. Ja, daar is het met name in het tweede bedrijf niet heel vervelend. VVV nog altijd op een 3-2 voorsprong. En hier ook de entree van een spits. Een nieuwe spits. Tim Tafs direct na de 3-2 in het veld gebracht door Fred Rutte. Labiat is uit het veld gegaan. En Tim Tafs dus nu het aanspelpunt. En de maken voor het helftal van Fred Rutte. Ja, en een doelpunt heeft men nu hard nodig. Maar zoveel kansen zijn er niet meer. Misschien dat er nu een kans aanstaande is als er een vrije trap. Door strootman genomen mag worden vanaf de rechterkant. De hoogte van het gebied. Daar komt de Gentenaar met. Ja, hij heeft hem toch te pakken. Ik wou zeggen, hij komt met twee vuisten. En zal die bal wegboksen. Maar kiest er uiteindelijk toch voor. Om met twee handen tegen de bal te zetten. En hem gewoon klem te pakken. Pakt hij sowieso wat meer tijd mee. En kan hij zorgen dat VVV weer in de organisatie komt te staan. Dat gaat allemaal prima. Want VVV voetbalt inmiddels ook gewoon lekker mee met PSV. Probeert te combineren. Probeert de vrije man te vinden. En uiteindelijk zie je dan dat er, weliswaar minder dan bij PSV. Maar dat het toch wel wat kwaliteit tijd in het elftal zit. Maar men is nu ook bereid om voor elkaar te vechten en een stapje harder te lopen. McQuier is daar een voorbeeld van. Goeie bal. Emenieke gevonden aan de linkerkant. Die moet dan om Marcelo heen. Dat lukt niet. Marcelo steekt zijn been uit. Bal gaat over de zijlijn. Maar terreinwinst is er dus wel voor het elftal van Glenn de Boek. Die staat de coach, Die heel geestdriftig staat de coach, Meeloopt bij een ingooi. Achter zijn speler aan. Motiveert. Wat dat betreft is iedereen nu ervan overtuigd dat VVV vandaag na Ajax ook hier kan verrassen. Lange voorzet of een lange van Emenieke vanaf de linkerkant. Komt terecht in het gebied. Geplukt door Titon. Snelle spelhervatting van hem. Richting Matas. Die goed kan aannemen op de helft van VVV. Dan even moet wachten op aansluiting. Die komt er van Dries Mertens. In de as van het veld. Mertens speelt de bal iets te ver voor zich uit. Yoshida zet een blok. Mertens gaat met een gestrekt been op hem in. Maar omdat VVV het balbezit houdt, zegt Nijhuis. Nou ga maar door dan. En dat doet VVV dan ook. Met Kullen nog altijd wel op eigen helft. Macquire aan de linkerkant. Het is allemaal op de helft van VVV. Er wordt druk gezet nu zelfs door Manolef. Die helemaal richting Kullen loopt. Dan gaat de bal naar de rechter in het centrum. Ja, en die voelt zich dan zodanig onder druk gezet dat hij de bal over de zijlijn schiet. En dat gebeurt op de helft van PSV aan de rechterkant van de Eindhovense ploeg. Marcelo gooit terug naar Titon. PSV dus op jacht naar de gelijkmaker. Maar wat een verrassing. 3-2 voor VVV na 64 minuten. We gaan naar Breda. NAC Feyenoord, past zich. Oh. hoekschop gaat er komen voor NAC, dat de achtervolging dan maar heeft ingezet. 64 minuten gespeeld. Feyenoord op voorsprong in Breda. 1-2 door de goalswever van El Amadi. Mooi schot langs Terrouwelaar. En nu een hoekschop voor NAC, dat wel graag wil. Maar hoeveel energie heeft de ploeg nog van John Karelsen? De hoekschop is van Schilder. Daar komt de keeper Mulder, die laat de bal los. Maar heeft hem weer te pakken voordat er een speler van NAC ook maar in de buurt kan komen. Ter hoogte van de penalty stip, merkwaardig. Alle spelers van Nakken in de richting van het doel. En eigenlijk niemand die gokte op de afvallende bal. Zo krijgt Mulder een herkansing. Balbezit voor Feyenoord, rechterkant. Leerdam heeft ontvangen van Bakal ter hoogte van de middenlijn. Speelt hem even terug naar El Amadi. Die wat meters mag lopen met de bal. Bakal verdwijnt nu eigenlijk en de paas gaat diep naar Guidetti. Die neemt hem heel handig aan en wil dan met een boogje langs tegenstander Bottingin. Daar speelt hij de bal tegenaan. En is hem dan kwijt ook. De aanname daar was weinig mis mee. Maar het vervolg van de actie van de zweet was ongelukkig. Guidetti... International van Jongsweden. vorige maand nog uh, met 3-0 gewonnen van Jong Oranje. Toen maakte Gwydetti er 2. En er zijn dus uh, vooral Feyenoorders die in dat Jong Oranje spelen. Die hem dus al kenden van die wedstrijd. Koenders aan de bal. Koenders zoekt contact met wie is dat? Goedelje, die de bal uh, wel kan aannemen, maar eigenlijk terug moet lopen. Van halverwege de helft van Feyenoord richting de middenlijn. Nu komt de assistentie van Kolken. Gaat het ineens snel? Schalk aangespeeld op de rand van het strafschopgebied. Neemt er veel hooi op zijn vork. Raakt de bal kwijt aan Ramstein. En zo mag Feyenoord dan uitverdedigen via El Amadi. Die met een lichaamsschijnbeweging langs Schalk gaat. Dan nog een keer terug kapt en draait. En de bal inlevert bij de Vrij. Daar is nu eigenlijk weinig ruimte meer voor gekke Caprione. De bal gaat terug naar de keeper. Ook daar loopt nu een van de nakspelers op door. Mulder trapt slordig. Wordt de bal opgevangen door Gorter. Die probeert dan de bal te krijgen in één keer bij Leuring. Dat lukt. Aan de linkerkant van het veld. Kolk voor het doel. schalk voor het doel. Kolk kan koppen. Schalk kan schieten. Maar ze doen het allebei onvoldoende. Als Leurling de bal aflevert op het hoofd van Kolk. Kolk probeert wel te koppen, maar schampt de bal. Bij de tweede paal nog bijna Schalk. Die er nog wel een voet tegen krijgt, maar geen richting meer. Wissel gaat er komen bij Nack. gillen ze naar de kant. En voor hem komt dan Andreas Lasnik, de Oostenrijker die zijn debuut maakt in het elftal. Dat is een aanvallende wissel. Ja, je moet wat. Want Nak zat achter met 1-2 tegen Feyenoord. En van Breda weer naar Venlo. VVV, PSV en Ronald van der Geer. 66 minuten. Kijk wel naar dit duel. VVV dus op een 3-2 voorsprong. Het had zomaar 4-2 kunnen zijn. Wat een actie net van Moussa, Dat hij door Cullen werd gevonden aan de rechterkant. Uiteindelijk Pieters het bos in stuurt. Maar nu even opletten, want hier is Matas met zijn eerste kans voor PSV. In combinatie met Toijfode. Maar hij schiet de bal naast de goal van Gentenaar. Daar waar Moussa zijn briljante actie. waarmee die Pieters dolde aan VVV's rechterkant. Uiteindelijk beëindigde met een schot op de vuisten van, van Tieton. We hebben nog een keer PSV. PSV Gezien dat hij in die fase even de gashendel weer gevonden had en hem open draaide. Met lens na de entree van Matas voordeel tot een plekje aan de rechterkant. Met een voorzet die bedoeld was voor Matas en Toifonen in het schraschopgebied, maar uiteindelijk in de handen van Gentenaar belanden. En nog een leuk driehoekje waar Strootman Matas en Toifonen bij betrokken waren. En uiteindelijk Strootman niet kon afronden. Daar is Toifonen namens PSV. Ja, speelt richting Matas, maar die loopt net de andere kant op. In de buurt van het Schrassopgebied. Het uitverdedigen vervolgens van VVV Richting die nieuwe spits. Novo dat is een lange jongen en die wil in de lucht nog wel eens een duel winnen. Nu wint hij niet van Marcelo, maar Marcelo heeft daar een overtreding voor nodig... om deze nou voor te stuiten en dus een vrije trap voor VVV. Dat gebeurt een meter of 5-6 over de middenlijn. Molhoek naar de linkerkant. Kullen, die is helemaal ontketend. Die draait nu weg van Manolev. Nog een keer weg bij Manolev. Ja, dan komt Lens in de buurt van zijn eigen strafstopgebied helpen. En kan PSV er misschien uitkomen met Wijnaldum op de huid gezeten. Weer door diezelfde Kullen. En dan Strootman, weer op de huid gezeten door diezelfde Kullen. Het lijkt wel of er drie kullens meedoen bij VVV op dit moment. Maar VVV staat met 3-2 voor na 68 minuten. En PSV hardnekkig op zoek naar de gelijkmaker. 3-2 dus na 68 minuten in VVV. In tussenstand wat de Jupiler League. Daar staat het na 20 minuten spelen in Volendam. Tussen Volendam en Cambuur nog altijd 1-2. Ik zeg alvast bij dat het NOS-journaal van 4 uur wordt uitgesteld in verband met 10 jaar 9-11. Ja, we gaan naar de herdenking in New York waar de herdenking van de aanslagen van 9-11 bezig is. Het is bijna 1 minuut voor vier moment waarop destijds de eerste Twin Tower instortte, uh, correspondent Wessel de Jong. Jij bent daar al de hele tijd bij de bij die herdenking. Neem aan, een hele emotievolle gebeurtenis. Ja, zie je dat dat voorlezen van die namen is altijd zeer emotioneel. Precies nu gaat weer dat volgende moment stilte in met het, uh, met het inluiden, met het, uh, met het luiden van die bel en uh, dat voorlezen, dat gebeurt natuurlijk ieder jaar, maar het is toch altijd weer zeer aangrijpend. Uh, je ziet dat mensen het gevoel hebben dat ze toch eventjes op dat moment even met de slachtoffers kunnen praten. Ze doen toch meer vaak dan alleen maar het voorlezen van de namen. De meest gehoorde zin is, we love you, we miss you. Maar dat was bijvoorbeeld ook een vrouw die, uh, die zei over haar man, ik, uh, I hope you're rock rollin' there, uh, up there. En dat was toch wel, uh, ja, dat was toch op zich wel heel mooi om dat, uh, om dat te horen. Verder is het ook wel redelijk ontspannen. Mensen lopen rond die, rond die gedenkvijvers, hebben een papiertje bij zich. Hebben een papiertje bij zich waarmee ze dan uh, de naam afkrassen van hun uh, naam. Van, uh, van